12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, omroepbudgetten niet meer gekoppeld aan het aantal leden. Het rechercheonderzoek naar de schietpartij in Alphen wordt openbaar. En koningin Beatrix opende de Hanselijn. Vanmiddag vooral in de kustgebieden wat winterse buien. In het zuidoosten is het overwegend droog. Verder wolkenvelden afgewisseld door zon. Het wordt maximaal 2 graden in het oosten en zo'n 5 graden aan zee. De wind is matig, aan zee krachtig tot hard. Komende nacht en morgen opnieuw sneeuw. Veel plaatsen kan een centimeter of 10 vallen. Niet het aantal leden bepaalt in de toekomst het geld dat de omroepen krijgen... maar de kwaliteit van de programma's. Dat is een van de plannen van staatssecretaris Dekker van Media. De publieke omroep moet van dit kabinet 100 miljoen extra bezuinigen. En daarom moet er het een en ander veranderen, vindt Dekker. Als het bijvoorbeeld gaat om de hele kleine omroepen... Uh, op basis van religie of levensbeschouwing... daarvan hebben we gezegd, daarvoor stopt de financiering. Dus dat betekent ook wat voor het medialandschap, om het zo maar te zeggen... En de tweede is wat we hebben gezegd. We maken een einde aan uh, de financiering op basis van aantallen leden. Hoe gaat het dan in de praktijk? Hoe moet ik me dat dan voorstellen als uw idee doorgaat? Nou ja, dat betekent dat uh, omroepen niet meer enorme wervingscampagnes hoeven te doen... om maar zoveel mogelijk uh, tientjes of vijf euro leden naar binnen te hengelen. Omdat dat dan uitmaakt voor ja, de, de, de taartpunt die ze krijgen als het gaat om, uh, om geld, hè? Uh, want hoe groter je bent op dit moment, uh, qua leden, hoe meer geld je krijgt. Daar moeten we nu eens echt eens een keer mee stoppen. Ik wil veel meer kijken naar de kwaliteit van programma's. Wie levert nou het beste aanbod? U zegt elke kijker telt. Is dat nu op dit moment nog niet zo? Nou, Het is nu zo dat uh, de, de omroepen worden gefinancierd... naarmate ze meer leden hebben. Uh, er zijn best overigens heel veel mensen lid, zo'n 3,5 miljoen uh, leden... Maar we leven in een land met 17 miljoen mensen. En ik vind het publieke bestel is er voor iedereen. En het dus moet gelden dat niet het lid telt, maar de kijker telt. En dat we dus een verschuiving ook gaan, gaan doorvoeren... maar uh, naar, naar, naar, naar meer geld voor de totale programmering... en daar de omroepen een plekje in geven. Iedereen heeft een eigen opvatting. Dus dan zou je kunnen concluderen... de publieke omroep mag alles gaan doen. Nou, ik vind dat de publieke omroep... ook breed en pluriform moet blijven. En niet alleen maar hele ingewikkelde en moeilijke programma's... moet gaan zitten maken voor een hele beperkte doelgroep. Tegelijkertijd vind ik ook dat de publieke omroep... geen kopie moet zijn van de commerciële. Want dan kun je je afvragen waarom gaat daar belastinggeld naartoe. Dus de waarheid ligt ergens in het midden. Een publieke omroep met een publieke functie... die programma's maakt die voor iedereen interessant en toegankelijk zijn. Nu had u het al even over de religieuze omroepen. De RKK en de ICOM bijvoorbeeld. Um, betekent uw maatregel eigenlijk feitelijk dat die omroepen om zullen gaan vallen? Nou, De financiering stopt. Dus de kans is heel groot dat ze ook ophouden te bestaan. Wat overigens niet betekent... dat er dan geen levensbeschouwelijke televisie meer wordt gemaakt. Hè. Uh, levensbeschouwing is ook een belangrijke taak voor het publiek bestel... Je kunt je alleen afvragen of dat moet... door voor iedere specifieke omroep en voor iedere specifieke doelgroep... een programma te maken of verschillende kerkdiensten uit te zenden. Of dat je zegt, ja als we keuzes moeten maken met minder geld... maken we gewoon één keer een goed programma... over de belangrijke functie van religie in onze maatschappij. Nou, dat zijn vragen die nu voorliggen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat we kiezen voor het laatste. Sander Dekker was dat. Hij is staatssecretaris van Media en Zaken. En hij was in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Vorig jaar april mogen het politieonderzoek over de zaak inzien. Dat heeft de minister Opstelten van Justitie beloofd. De nabestaanden dreigden vanochtend met een kort geding om inzage in dat rapport. Dat is nu niet meer nodig, zegt de minister. Nu blijkt dat de slachtoffers uh, dat nodig hebben. Uh, want dat is voor mij uh, belangrijk. Uh, zal ik zorgen dat zij daarover de beschikking krijgen... Uh, daarover is het uh, voeren van een kort geding wat mij betreft uh, niet nodig. Er is niets te verbergen en iedere gedachte dat er <coughs> iets voor slachtoffers zou worden achtergehouden, bestrijd ik en wil ik wegnemen. Minister Opstelte, verslaggever Ilan Sluis nu. Ilan, uh, ja, er is een nieuwe wending in deze zaak. Wa waarom geeft Opstelte het rapport nu wel vrij? Nou, er werd nogal wat druk op hem uitgeoefend. Hè. De aankondiging van het kort geding was natuurlijk één. Maar ook druk vanuit zijn eigen fractie, de VVD, en vanuit de PvdA. Uh, Tweede Kamerleden Art van der Steur van de VVD en Amit Markoes van de PvdA... hadden de minister gevraagd om die stukken ten behoeve van die slachtoffers uh, vrij te geven. Uh, en nou ja, de minister die geeft daar nu gehoor aan. En wat maakt die stukken zo belangrijk? Wat moet daarin staan? Nou ja, wat er precies in staat, weten we natuurlijk niet, want ze zijn nog niet openbaar. Maar uh, er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan door de Rijksrecherche naar de hele vergunningverleding aan Trista van der Vlisse. Hoe kon het dat hij een wapenvergunning had, terwijl bekend was dat hij psychische problemen had? Uh, daar weten we wel iets van, maar nog niet alles. Hè. Er is wel ooit een, uh, een samenvatting van het Rijksrecherche rapport vrijgegeven. Um, maar ja, uh, alle andere details uh, die staan er nog in. En die nabestaanden en die slachtoffers die willen antwoorden. Uh, die willen ook de details weten. Die willen ook de details ja. weten en die willen precies weten wie of wat iets te verwijten valt. En, ook om letselschadeclaims uh, in te kunnen dienen. En nu de minister heeft gezegd dat hij het rapport vrijgeeft, uh, nemen ze daar genoegen mee? Vinden ze dat goed? Nou, ze zijn natuurlijk heel blij met die belofte, maar ja. ze zetten voorlopig het kortgeding nog even door. Ze willen de stukken echt in de handen hebben voordat ze het kortgeding echt intrekken. Ze hebben er al een aantal keer om gevraagd hè, en het tot nu toe niet gekregen. Dus, dus ze vertrouwen de minister niet of zo, dat, uh, dat ze voorlopig vasthouden aan het kortgeding? Nou, ze willen de druk nog even op de ketel houden, laten we het zo maar zeggen. Hmm. Ja. En dan krijgen ze ook echt alles te lezen of, of worden er nog details achtergehouden? Nou, de minister wil nog wel kijken of er uh, privacygevoelige stukken in staan... die uh, gecensureerd moeten worden. Hè. Er zit heel veel in, ook over de politieagenten die die vergunning hebben verleend... en ook over uh, de schutter Tristan van der Vlis. Uh, dus nou ja, wellicht wordt er nog wel het een en ander gecensureerd... maar ja. op zich krijgen ze wel alles uh, toegezonden. En is er ook al duidelijk op wat voor termijn ze dat uh, kunnen gaan lezen? Is dat een kwestie van deze week al of zo? Nee, dat is nog niet bekend. Volgens mij moet de minister er eerst nog even goed naar kijken. Dus uh, wanneer het precies vrijkomt, dat is nog niet bekend. Oké. Okay. Ilan Sluis. Dit is het NOS Joudaal, het door meegens. Minister Schippers vindt dat er hiaten ja zitten... in de regels voor de cosmetische sector. In de Tweede Kamer noemden ze dat niet acceptabel. Schippers is bezorgd over die zogenoemde mooimaakindustrie. Ze zei dat hij een vlucht neemt... zonder dat de regels daarop zijn toegesneden. We denken langer na over de garage van een nieuwe auto dan over welke kliniek of schoonheidssalon we kiezen, zei ze. Fillers staan op nummer 1 van de cosmetische operaties... die mensen zouden willen laten doen. Fillers die ook kunnen worden ingespoten in schoonheidssalons... door schoonheidsspecialisten zonder enige medische opleiding. En dus zonder enige kwaliteitscontrole vanuit de zorg. Ik weet dat dat mag, maar het baart mij wel grote zorgen. En het baart me ook zorgen dat we de mooie resultaten op tv zien... Maar de mislukkingen, daar lees ik dan de brieven van. Daar zit namelijk de ellende. De politie in Rotterdam heeft vannacht een man neergeschoten. Ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De politie kreeg even na half drie een melding over een incident in een woning. En toen twee agenten bij die woning aankwamen, troffen ze daar twee vechtende mannen aan. Eén van hen was licht gewond. En die ander droeg zich volgens de politie agressief en bedreigde de agenten met een mes. En daarop schoten ze hem neer. De pechhulp voor fietsers van de ANWB die is een groot succes. Zeker 70.000 mensen hebben een abonnement genomen op die service. De ANWB-medewerkers hebben een cursus gekregen... om gestrande fietsers en bromfietsers weer op weg te helpen. En in 85% van de gevallen lukt dat ook. Nou, je ziet dat het merendeel van de reparatie dat gaat om lekke banden... Uh, kapotte kettingen of een los contact bij een uh, elektrische fiets. Uh, en dat zijn over het algemeen dingen... die uh, een, we een wegenwacht ter plekke makkelijk kan afhandelen. In andere gevallen wordt het ANWB-lid met zijn fiets... Uh, dat wil zeggen of bromfiets, naar huis of naar de fietsmaker gebracht. Pechhulp wordt komend jaar uitgebreid. Dan kunnen ook jongeren onder de 18 een abonnement nemen. Volgens de ANWB willen veel ouders graag dat hun kind wordt geholpen... als het pech krijgt met de fiets- of brommer. Orchestra is twee keer genomineerd voor een Grammy Award. De nominaties zijn voor de Live CD... die werd gemaakt met de Amerikaanse jazzzanger Al Giroud. Het Metropoolorkest is nu in totaal 14 keer genomineerd voor een Grammy. Volgens het Metropool is geen enkel Nederlands orkest... of Nederlandse artiest zo vaak genomineerd. Op 10 december wordt in de Tweede Kamer gepraat over de toekomst van het Metropool. De nominaties komen daarom op een bijzonder moment, zegt een woordvoerder van het orkest. Ja, dat is, dat is eigenlijk bizar. Uh, in de Tweede Kamer wordt gesproken over uh, of ze ons uh, wel of niet een kans willen geven om te overleven. En uh, ja, juist op dat moment krijg je twee nominaties... En, uh, ja, het is ook wel een hele mooie timing, want het laat wel zien hoe, uh, hoe breed wij zijn. Sport. Chelsea werd gisteravond al in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld. Niet eerder sneuvelde de bekerhouder in zo'n vroeg stadium van het toernooi. Klap komt er ook hard aan bij de miljoenenploeg en in Engeland zelf. Arjen van der Horst, onze correspondent. Arjen, een, een gekke avond was het, want Chelsea won met grote cijfers, maar ze liggen er toch uit, hè? Ja, ik denk dat de kop van de Independent het goed samenvatte. Humiliation, vernedering. Hè? In mei won Chelsea nog de Champions League zes maanden verder... en een coach minder liggen ze er al uit. En het is voor het eerst dat de regerend Europees kampioen... de groepsfase van de Champions League niet heeft overleefd. De uh, Times noemt dan ook de 6-1 overwinning gisteren tegen noord dan ook een pires overwinning Al hadden ze met 10-0 gewonnen, het had niets uitgemaakt... want door de overwinning van Juventus was Chelsea gewoon uitgeschakeld. En ze zijn nu verbannen naar de Europa League... waar clubs als Chelsea niet echt enthousiast van worden. En is dat nou typerend voor Chelsea, die uitschakeling? Absoluut. Het is echt een rollercoaster van een seizoen. Hè. Zo win je de Champions League, de Engelse beker. Heb je ook nog een vrij aardige start van het seizoen eh, na de zomer... Gaat het even wat minder. ja En ineens wordt de geliefde coach Di Matteo ontslagen. Ja. Niet eens kon voor hem in de plaats. Niet dat dat uh, Chelsea overigens heeft goed gedaan. Want de zegen van gisteren was pas de eerste overwinning van de nieuwe coach. Maar ja, dat kan ook weer zo veranderen. Want als Chelsea in Japan zondag de wereldbeker wint... dan is die stemming waarschijnlijk heel anders. Maar hoe dan ook... Het is duidelijk dat Chelsea de koers is kwijtgeraakt de maar afgelopen weken. Stel dat het niet lukt in Japan, dan, dan moet ook Benitez zich bang maken voor zijn functie? Ja, die druk op hem is gigantisch groot. Eigenlijk al vanaf het moment uh, dat hij aantrad. Uh, de fans van Chelsea die zijn nog steeds woedend over het ontslag van Di Matteo. Bovendien is Benitez nooit echt geliefd geweest op Stamford Bridge. Er is nog veel oud zeer tussen de Chelsea-fans... En Benitez, toen hij nog coach was van Liverpool... en ook toen laatdunkende opmerkingen over Chelsea maken... ook gisteren zagen we dat weer. Hè. Ondanks die ruime overwinning hadden de fans spandoeken meegenomen. Benitez, oud. Ja, en de Spanjaar zegt dan zelf... Ja, dat vertrouwen dat win ik wel weer terug als wij wedstrijden gaan winnen. Maar ja, met twee gelijkspelen, een nederlaag en slechts één overwinning... is dat vertrouwen nog ver te zoeken. Verwarrende dagen voor Chelsea. Dankjewel, Arjen van der Horst. Nu John Hoka bij de ANWB. John heeft verkeersinformatie. Ja, op de A16 Antwerpen richting Breda. Daar staat tussen de Belgische grens en knopend Galder drie kilometer. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij knopend Galder is de rechte reis ook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten. De omroepbudgetten van de publieke omroepen... die worden niet meer gekoppeld aan het aantal leden. Het rechercheonderzoek naar de schietpartij in Alphen... dat wordt openbaar, zegt minister Opstelten. En het Metropoolorkest is opnieuw genomineerd voor een Grammy Award.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Klaas Drupsteen. Goedemiddag, zometeen in lunch veel aandacht voor de omroepplannen... die staatssecretaris Dekker vanochtend heeft aangekondigd. We bellen onder meer even met onze eigen directeur Koen Abbenhuis. In het mediaforum spreken we naast het nieuws over de omroepen... ook over een uh, nieuw initiatief van de makers van de wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk gaat drie maanden lang elke avond wetenschappers interviewen. S'avonds om half elf op Nederland 3. Van alfa tot beta, van professoren tot excellente jonge onderzoekers... van promovendi tot academische prijswinnaars... ze zullen, hopen wij, allemaal een keer te gast zijn. En zo komen wij iedere dag iets meer te weten... over de wonderlijke en complexe wereld waarin we leven. En de kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz van vandaag... is Erik Zelstra uit Utrecht. Hij moet proberen hoger te scoren dan 70 punten. Wilt u ook meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en nummer naar nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. U hoorde het net al in het nieuws, de publieke omroepen zullen niet langer worden gefinancierd op basis van de ledenaantallen, maar op basis van de kwaliteit die ze gaan leveren. Omroepverenigingen krijgen vanaf 2016 een minimumbedrag en daarnaast krijgt de Raad van Bestuur van de NPO meer invloed op wie het budget krijgt verder. Ja, daarnaast gaan de bijzondere zendgemachtigden geen geld meer van Den Haag krijgen. Dat maakt de staatssecretaris Dekker van Media vanmorgen bekend. Koen Abbehuis, directeur van de NCRV, goedemiddag. Hoi, goedemiddag Klaas. U heeft de brief ook gelezen, wat is voor u het belangrijkste nieuws daarin? Ja, het belangrijke is dat er uh, uh, zeker een aantal positieve punten zijn. Hè. De publieke omroep blijft een brede opdracht houden. Hè. Dus de angst was ook dat, uh, dat we een tussenmal aanvullende publieke omroep zouden zijn. Ik zie ook dat de staatssecretaris heel voortvarend te werk gaat. En dat we doorgaan op de ingezette weg, uh, zoals we dat ook met uh, ons model 332 voor ogen hadden. Maar er zijn ook ongelooflijk veel vraagtekens die die brief uh, oproept. Ja, wat betekent dit voor dat 332 model Leg dat nog heel even uit in de nou, regels. 3 is dat we hebben drie gefuseerde omroepen... waar KRO en Cervé er één van is. We hebben drie stand-alone omroepen. De MAX, de EO en de VPRO. En twee taakomroepen, de NOS en de NTR. En met elkaar hadden wij een model voorgelegd... bij de vorige minister. Die heeft dat omarmd en heeft daar ook wetgeving op uh, uh, gebaseerd. En die wetgeving zal door deze staatssecretaris... Uh, zegt hij zo snel mogelijk ook... in, uh, in de Kamer worden gebracht. Uh, met een aantal wijzigingen op basis van de visie... die hij in deze brief heeft heeft uh, naar voren gebracht. Ja, en daar wordt van alles gezegd ook over die kleine omroepen, die 242-omroepen... zoals iCom uh, Zendtijd voor Kerken, RKK... die ja. zouden opgaan uh, in, in die omroep van de NCV en KRO. Uh, wat gaat daar nu mee gebeuren? Ja, dat is nog onduidelijk. Hè. Het is ook onduidelijk wat... Uh, uh, volgens mij heeft de staatssecretaris met uh, de 242-omroepen gesproken... en tegen hen gezegd dat ze feitelijk ophouden te bestaan in de brief wordt dat nog wel wat uh, ontslachtiger uh, omschreven. Uh, wat wel staat is dat levensbeschouwing een belangrijke taak blijft. En wij zijn in gesprek met onder andere de VKZ en de KRO uiteraard met de RKK... om te zien uh, hoe wij belangrijke programmering... Uh, die uh, uit die achterbannen naar voren gekomen is... hoe we die eventueel in stand kunnen houden. Ja, dat voor kerken is vooral uh, kerkdiensten. Blijven centraad die bestaan? kerken is vooral uh, kerkdiensten, ja. Blijft dat bestaan? Dat is uh, nog maar helemaal de vraag. Ja. En de, onder, de ledenaantallen die worden ondergeschikt gemaakt hè? als het gaat om het verdelen van het ja. budget, is dat uh, een goede ontwikkeling? Nou, dat... Op zichzelf vind ik dat, uh, dat is wel een van de vraagtekens. Hè. De, de programmering wordt nu alles bepaald gemaakt en niet zozeer de missies van de omroepen. Dus die missies uh, worden toch ondergeschikt gemaakt aan het totaal. De, de leden die tellen wel mee voor de erkenningsaanvraag. Hoe precies, dat zegt uh, de staatssecretaris nog niet. Uh, maar niet voor de financiering. En uh, op zichzelf betekent dat de, uh, de zeer sterker dan wellicht voorheen gekeken wordt naar wat is de toegevoegde waarde en de kwaliteit en het publieke karakter van de programmering. Als ik dan even naar uh, NGV en KRO kijk, dan maak ik me daar niet zoveel zorgen over, want de kwaliteit zit wel goed bij ons. Ja, dat u dat zegt, dat begrijpt iedereen, maar iemand anders ja. gaat dat bepalen natuurlijk. Nou, iemand anders gaat het bepalen. De raad van bestuur zal uh, meer, meer sturingskracht krijgen. Dat doet ze vooral via budgetten. En het is natuurlijk nog steeds aan de omroepen vanuit hun eigen kwaliteiten... om uh, met programmaformats te komen die zowel uh, reflecteren... Wat, uh, wat, wat de vereniging daarachter uh, zo aanspreekt... als bijdragen aan het geheel van, van het aanbod tot, uh, op de zenders en de netten. Ja. Goed, nog uh, even over maandag. Dan wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de mediabegroting. Uh, gaat u nog flink lobbyen? Gaat u veel uh, telefoneren en af? reizen naar Den Haag? Ja, we met telefoneren en lobbyen, maar we gaan ook vooral, vooral praten over uh, uh, hoe, uh, en daar is de staatssecretaris natuurlijk nog redelijk uh, uh, onduidelijk over, maar hoe ook naar de verdere toekomst toe de ontwikkeling van het publieke bestel vormgegeven zal moeten worden. En wat ons betreft is zeg maar de, de, de basis die we nu hebben, met, met uh, omroepen die ook gebaseerd zijn op brede stroming in de samenleving, een veel betere basis dan uh, een productiehuizen systeem waar eventueel ook naartoe doorgegroeid kan worden. Dus daar zullen we zeker onze lobbykracht op inzetten. Nou, succes daarmee. Koen Abberhuis, directeur ja. van de NCRV. Bedankt, hè? Graag gedaan. Dank je nou. wel. Ja. ja, er staat een hele hoop in die brief van de staatssecretaris. Wat is voor uh, u, meneer uh, Wijfjes, want die heb ik nu aan de telefoon, uh, media-historicus Huub Wijfjes. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, over die brief. Wat, wat is voor u als media- historicus het meest in het oog springend? Nou, kijk, historisch zou je kunnen noemen natuurlijk die uh, afschaffing van het budgetten voor de bijzondere zendgemachters. Hè? ICOM en... Uh, maar ook de human bijvoorbeeld, en uh, de Hindoes en de boeddhisten. Ja. Dat is iets wat uh, heel lang een ankerpunt is geweest... in het principe achter de Nederlandse publieke omroep. Hè? Dus dat je omroep moet gebruiken om maatschappelijke... Een belangrijke groeperingen zich uh, te laten, kunnen laten zien... in hun ja. eigen onafhankelijkheid. En daar horen dan bijvoorbeeld historisch gesproken de kerken bij... en de, een andere genootschap op geestelijk grondslag. En je kan natuurlijk zeggen, en dat zal misschien het principe zijn achter de maatregel van de minister uh, of de staatssecretaris... dat uh, de kerken hun positie in de samenleving uh, zelfstandig moeten bewijzen... en niet zozeer met overheidsteun. Ja. Dan kan je de denken van ZVK en RKK, de, de, de kerkelijke omroepen... Die, die krijgen misschien nog wel een stem binnen KRO en CRV... maar de boeddhisten en de Joodse gemeenschap, uh, die, die raken hun stem kwijt. Ja, nou dat zou kunnen. Maar die, die, ook die moeten zich opnieuw gaan bewijzen. Als ze al vinden dat ze, ze bestaansrecht houden, dan zouden ze zich moeten aansluiten bij een, bij een onderopvereniging. Ja. En uh, moeten bedelen als het ware om de zendtijd. Uh, kijk, het zijn natuurlijk wel organisaties die enig programmatische creativiteit in huis hebben. Ook al is het heel klein. Dus ze hebben programmamakers en wellicht hebben onderzoeksverenigingen daar op een of andere manier toch belangstelling voor. Maar het wordt natuurlijk buitengewoon penibel eh, om, hen, om, hen, om overeind te blijven. Ja, Nog even naar de verdeling van het geld. Hè. We worden net directeur Koen Abbehuis van de NCV. Het gaat over de kwaliteit. Daar op basis van die kwaliteit worden de budgetten straks voor een deel verdeeld. Ja. Eh, is dat een goede zaak, denkt u? Nou, dat is natuurlijk wel een belangrijk principe. Dat het overeind blijft hè. en dat het vooral ook voor breed publiek moet blijven. Dat is, vind ik, echt wel het belangrijkste, denk ik, dat die taak voor de publieke omroep overeind blijft. De, de bezuinigingen dreigden echt de, de publieke omroep van alle kanten naar de marge te dringen, zodat je dus niet meer breed uh, kan programmeren. Er is al gesproken gisteren door slachter van, uh, van de MAX omroep om het hele amusementen maar af te schaffen. Ja, dat, dat heeft hij bij dat... ons gezegd. Uh, nou ja, dat betekent dus gewoon uh, dat je het hele brede programmeren gewoon gaat afschaffen. <coughs> ik vind dat uh, schadelijk. Ik vind het ook geen goede besteding van de belastinggelden. Uh, want uh, wij betalen publieke omroep met z'n allen. En dat betekent ook dat we met z'n allen ervan zouden moeten genieten. Ook mensen die met een zekere amusementsbehoefte zitten. Dus dat blijft overeind. We mogen dat ook als publieke omroep blijven doen. In binnen het digitale domein, dat vind ik ook iets uh, van groot belang. Dat dreigt ook uh, wel aan ja. alle kanten. Dus het, het valt allemaal door. nog wel mee misschien? Nou kijk, het blijft natuurlijk een enorm bedrag... wat uh, op het ja. omroepbudget gaat worden bezuinigd. Hè. 100 miljoen. Ja, en dat gaat ja. betekenen, en je hebt het over kwaliteit, maar het mediafonds bijvoorbeeld gaat er helemaal afgeschaft worden. 16 miljoen. Ja. Ja, de... en het mediafonds is alleen maar om kwaliteitsprogramma's te stimuleren... op het gebied van kunst, cultuur en documentaires en noem maar op. Ja. Nou, ja. dat gaat er dus af. En dus dat, dat is in strijd in feitelijk met de hele kwaliteitspretentie... die de minister ook wel degelijk onderschrijft. Dus ja. hoe dat in de praktijk moet gaan worden, je houdt je hart vast. Dat doen we dan met u, meneer Wijfjes, media-historicus. Ik dank u wel voor uw bijdrage. Oké. Okay. Goeiedag. Johan Boerman eist tonnen van de Mediagroep Limburg... waar hij vorig jaar als directeur werd ontslagen. Mediagroep Limburg bestaat uit Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad. Boerman vindt dat hij ten onrecht is ontslagen. Hij houdt er wel rekening mee dat hij niet kan terugkeren... in de top van het Limburgse krantenbedrijf. Beide partijen hebben onderhandeld over een vertrekpremie... maar zijn er niet uitgekomen. Boerman werd niet ge geschikt geacht... om de fusie tussen Mediagroep Limburg en Wegener te leiden. Ook waren de verhoudingen tussen de directeur en de ondernemingsraad verstoord. Over Wegener gesproken, zij komen vandaag officieel met een eigen persdienst. Begin dit jaar liet de uitgeverij Wegener en mediagroep Limburg weten voor acht regionale kranten een eigen persdienst te starten. En dus neemt Wegener afscheid van de GPD. Eind december houdt dat samenwerkingsverband van de regionale dagbladen op te bestaan. Twee Australische DJs zijn erin geslaagd een verpleegster van de zwangere Kate Middleton aan de telefoon te krijgen. Mel en Michael deden zich voor als de Britse koningin en Prins Williams en belden met het ziekenhuis waar Kate ligt. De verpleegster trapte in de grap, terwijl de imitatie toch tamelijk amateuristisch klonk... en de nepkoningin bijvoorbeeld over haar hondjes zat te vertellen. De verpleegster onthulde dat de prinses veel slaapt en dat haar situatie stabiel is. Kate, my darling, are you there? Um, good morning, ma'am. This is uh, a nurse speaking. How may I help you? Hello, I'm just after my granddaughter Kate. I want to see how her little tummy bug is going. Mummy. She's sleeping at the moment, Mummy, and she oh. has had an uneventful night. Um, and, and sleep is good for her. But as, as we speak, she's been giving some fluids to rehydrate her, because she was quite dehydrated when she came in. Okay, I'll I'll just feed What? my little corgis then. <laughs> De Amerikaanse nieuwszender CNN gaat vanaf volgende maand... een speciale programmering starten voor Latino's in het land. Dagelijks kunnen dan ongeveer 14 miljoen mensen in het zuiden van Californië... kijken naar de acht uur durende programmering van CNN Latino. De Spaans-talige Latino's vormen met 16 de grootste minderheid in de VS. CNN Latino in Californië moet uiteindelijk landelijk worden doorgevoerd. De traditionele Sinterklaas-uitzending van Paul de Leeuw... heeft gisteravond anderhalf miljoen kijkers getrokken. Vooraf was er nogal wat te doen over de keuze van de Sinterklaas. Namelijk niet de vast, vastegoedheiligman Stefan de Wallen... maar acteur Hans Kesting. Maar verder was het, zoals gewoonlijk, weer een behoorlijke chaos. Doe maar dag, Sinterklaasje. Nee, doe maar niet. We doen het straks. Oké. Okay. <lacht> nee, hij wil het niet. Hij wil het niet. Uh, Zien de Oh ja, Hij was nu al begonnen. Oh, ja, dus goed, we nu al wat nou, keuze maken, Sinterklaas. Zie de schijnt door je benen. Goed bekeken, dus, die uitzending van gisteren. Op de zaterdag haalt De Leeuw vaak net geen miljoen kijkers. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Be de Beatles naar blokken. <macht> Het mediaarchief. Precies 13 jaar geleden ontregelden duizenden leerlingen de Haagse binnenstad. Ze protesteerden tegen de werkdruk van het studiehuis. Een geheel aan didactische en onderwijskundige maatregelen... die de zelfstandigheid van de leerlingen zou bevorderen. De demonstratie was de grootste tijdens de Paarse kabinetten. Aanvankelijk ging het goed. Zo'n 20.000 leerlingen stonden in een uitgelaten stemming op het Malieveld. Maar om kwart over twee sloeg de stemming om... toen grote groepen naar de Haagse binnenstad trokken. Actualiteitenprogramma 2 vandaag deed verslag. En dan wordt het grimmig. Stenen en blikjes gaan door de ruiten en opgezeept door elkaar wordt er van alles vernield. Het actiecomité houdt de scholieren niet meer in de hand. De situatie verslechtert alleen maar. Rond half vier komt dit uiteindelijk toch tot een confrontatie tussen de scholieren en ME. Ik had niet verwacht dat de scholieren die naar Den Haag zouden komen voor een dergelijke manifestatie... Uh, op deze schaal zouden uh, zouden gaan aanrichten. Het probleem van deze hele situatie is dat als je ook kijkt dat het om kinderen gaat... die nu met stenen naar de Tweede Kamer aan het gooien zijn. En dat is natuurlijk wel een beetje een bizarre situatie. Jullie gaan nou uh, zo naar huis, met dat gevoel ga je naar huis. Oh, dat ik echt blij ben dat ik naar huis ga? Ja, ik ja. ook. Ja. Ja. Echt, deze, deze staking is echt heel erg uit de hand gelopen. We waren op het Binnenhof, daar werd geduwd, ramen zijn ingegooid... er werd met vuurwerk gegooid en Auto's alles echt heel eng. Dit stond uit, het stond over kans. Het, uh... ja, het was echt heel eng. Niet alleen leerlingen, maar ook steeds meer universiteiten en hogescholen begonnen te klagen over het studiehuis. Het kennisniveau van de instromende leerlingen zou veel slechter zijn dan die van de lichtingen ervoor. In 2008 uit ook de commissie Dijsselbloem ernstige kritiek op de onderwijsvernieuwingen van de overheid in de laatste twintig jaar. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, journalist en presentator. En Art Roorjakkers, ook presentator en programmamaker, producent. Uh, welkom allebei. Dankjewel. Wij gaan het eerst even hebben over Matthijs van Nieuwkerk. Uh, die is binnenkort twee keer per avond op televisie te zien. Hij gaat dagelijks uh, ook nog het programma De Wereld Leert Door presenteren. Om half elf is dat uh, ook op Nederland drie. En daar gaat hij wetenschappers in interviewen. Uh, Max, goed idee. Ga je kijken. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we ook nog veel meer Matthijs van Nieuwkerk krijgen. Want uh, de achtergrond hiervan is dat de grote spin in het web van De Wereld Draait Door... Diokabinia, de eindredacteur, wegdreigde te gaan. Uh, op aandringen van Matthijs van Nieuwkerk is gebleven. En uh, bij de Fara heeft bedongen dat er allemaal uh, satellietjes van De Wereld Draait Door gaat komen. Dus dit is de wetenschapseditie. Uh, ze zijn ook erg uh, met popmuziek... Uh, Bezig, groot uh, wereldwijd doorconcert in Paradiso geweest. Dus dat programma zie je ook al voor je. Dus het eindigt, denk ik, op het derde net met de hele avond. Matthijs van Nieuwkerk. Goed, goed nieuws uit Roy en Jakkers? Nou, ik snap het wel heel goed. Ik heb uh, in een verleden bij uh, Net5 gewerkt in zendermanagement, een commerciële omroep. En daar kijk je uh, heel simpel naar kijkcijfers. Matthijs ja. van Nieuwkerk haalt uh, dag na dag met de wereldwijd door de beste kijkcijfers van Nederland 3. Dus ik kan me ook vanuit uh, Nederland 3 wel voorstellen dat je denkt: ik wil nog meer van dat programma uh, op mijn zender. Ja, Patat is heel lekker, maar als je elke avond patat eet... Ja, we hebben het over twaalf minuten late night met wetenschappers. Ja, maar, kom, nee, maar we horen net van Max dat er een heel imperium aankomt. Hè? Dat het ja, nog veel ik meer ik geloof wordt. dat hij ook een mediaprogramma laat op de avond. Dat graag zou willen. Het is wel heel hard werk. Hè? Ik, je maakt je wel een beetje zorgen om de gezondheid van zo iemand. Want zo'n dagelijks programma als de wereld draait door... is al een hel natuurlijk om te maken vijf keer per week. Dus ja. als je nog meer per avond gaat doen... Ja. Ik heb bijna medelijden. Ja, dat ook. Maar, maar denk je ook niet dat het een beetje te veel kan gaan worden? Een beetje een En dat dat uiteindelijk ten koste zal gaan van zijn populariteit? Nou, dat weet ik niet. Ze hebben natuurlijk heel veel in huis, die redactie van De Wereld Draait Door. En nou, ze hebben wetenschap al uitgeprobeerd met Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld. Heel ja. vaak. Nou, dat was een behoorlijk succes. Veel tv-makers zouden zeggen, wetenschap, hè, Bas, saai, durven we niet aan. Durfde zij wel aan. Uh, met opera geëxperimenteerd. Ze doen een heleboel dingen die zich eigenlijk lenen voor televisieformats ja. op zichzelf. Art, uh, er is nog niet helemaal... Bekend hoe het gaat worden. Uh, Matthijs van Nieuwkerk was er vanochtend over te horen op Radio 1 en hij zei: Ja, we moeten het nog een beetje invullen, we weten het zelf nog niet zo goed. Het, het lijkt een beetje alsof gewoon één extra interview in de Wereld Rijd door, dat ze dan uh, een paar uur later uitzenden. Ja, zo klonk het mij ook in de oren, want het wordt blijkbaar opgenomen voordat de Wereld ja, door publiek, uh, start. Dus het is niet zo dat Matthijs dan eerst van uh, in de volgende keer zit en dan nog terug er moet lopen. Dus dus het is nog ja, een extra jasje aan. Ja, hij weer. Het is wel efficiënt TV maken. Het is heel efficiënt TV maken en ik moet zeggen dat ik me wel op verheug, want ik heb genoten van de gastcolleges van, uh, van Dijkgaaf. Dus wat dat betreft vind ik dit een welkome aanvulling. Goed, wij praten zo meteen door in het mediaforum. Eerst naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megend. Radio 1, het NOS-journaal. Na het scheepsongeluk op de Noordzee... hebben reddingswerkers een vijfde lichaam gevonden. Het is met een helikopter uit zee gehaald... en naar vliegveld uh, Rotterdam-De Heek Airport overgebracht. Er worden nu nog zes mensen vermist. De zoekactie naar slachtoffers van het ongeluk... werd vanochtend om half negen hervat. Er zijn dertien Er zijn 13 overlevenden. Het budget van de publieke omroep wordt voortaan niet meer verdeeld op basis van het aantal leden van de omroepen, maar op basis van kwaliteit en originaliteit. Dat is de kern van de plannen van staatssecretaris Dekker voor de publieke omroep. Omroepen die voorstellen doen die bijdragen aan de kwaliteit van de landelijke publieke omroep als geheel kunnen relatief meer geld krijgen. De politie in Rotterdam heeft vannacht een man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. In woning troffen agenten twee vechtende mannen aan. Eén van hen gedroeg zich volgens de politie agressief... en bedreigde de agenten met een mes en daarop schoten de agenten hem neer. En de vijf tanks die zijn opgesteld bij het presidentieel paleis... in de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn bedoeld om de verschillende groepen demonstranten uit elkaar te houden. Ze staan er niet om de anti demonstraties de kop in te drukken. Dat heeft tenminste het hoofd van de Egyptische Republikeinse Garde gezegd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht, dan weer online. In Finland is het overwegend droog en op veel plaatsen schijnt de zon. Over het westen trekken enkele winterse buien met regen of natte sneeuw. Later vanmiddag maken juist de noordelijke kustprovincies kans op enkele buien. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur stijgt naar 5 graden aan de westkust en een enkele graad in het noordoosten. Vannacht vriest het op veel plaatsen licht en vanuit het westen gaat het opnieuw sneeuwen. Daarbij staat een vrij krachtige en aan de kust harde zuidenwind. Aan het begin van de nacht kunnen in het westen de eerste vlokken vallen. Morgen sneeuwt het tijdens de ochtendspits vooral in het midden en westen van het land. Al snel daarna gaat het ook in het oosten sneeuwen. In de middag blijft het niet droog en de maxima liggen rond het vriespunt in het noordoosten en drie of vier graden in Zeeland. Er staat dan wel wat minder wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land is er door winterse buien, bevriezing plaatselijk glad. En nog een lange file op de A16, de Antwerpen richting Breda. Er staat tussen de grensovergang en Knoop het galder 6 kilometer. Dat komt door het ongeluk met twee vrachtwagens. Bij Knoop het galder is de rechterreis ook afgesloten. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan door met het Media Forum, met Art Roorjakers en Max van Wezel. En wij praten even door over het nieuws dat u net ook hoorde. Namelijk publieke omroepen zullen eh, op basis van kwaliteit en originaliteit eh, beloond worden. Het budget wordt daarop eh, gebaseerd. Art Roorjakers, is dat een goed idee? Nou, volgens mij is het een onvermijdelijk uh, iets. Dit is, uh, dit is een proces wat er langer gaande is bij de publieke omroep. Er wordt eerst bezuinigd, dan moeten omroepen gaan uh, fuseren. Uh, dan komt er steeds meer macht bij de NPO, dus de centrale organisatie van de publieke omroep te liggen. En dit is de volgende stap daarin, want wat ik begrijp is dat het de NPO, de centrale organisatie, is die bepaalt wat kwalitatief goed is of origineel is. Dat het ook niet ja, alleen op de de basis van kijkzijfers is. Nou ja, en zijn, zijn assistenten neem ik aan, toch? Dus de, de netcoördinatoren van de drie uh, zenders die, die dat zullen bepalen. Dus volgens mij is het... Onderdeel van een proces wat al langer loopt. En wat je ook niet tegen kan houden. Ja, en waar maar denk ik vooral... zeg je nog niet meteen dat het ook goed nieuws is. Nee, dus. maar ik denk dat het ook vooral om heel eerlijk te zijn... een discussie is die binnen de publieke omroep... en nu hier op Radio 1 gevoerd wordt... maar dat het verder zeg maar, van alle uh, punten die op 101-teletext staan... dat dit nou het minst bediscussieerde punt is in Nederland. Dat verder buiten publieke omroep medewerkers hier niemand zich druk om maakt. Zeg, wil je deze uitzending niet onderuit halen? Het <lacht> spijt ja, <toeblieft. twijf> me. <lacht> en het is bovendien een mediaprogramma, dit. Ja, nee, uh, maar, maar, maar ik vind maar... het ook dus... heel goed dat we er hierover praten. Maar ik denk, ik denk oprecht dat dit uh, onderdeel... Dat dit, dit is een tussenstap in, in een... Veel groter proces. En dan maken wij ons als publieke omroepmedewerkers uh, begrijpelijkerwijze heel druk om. Maar ik denk, ja, nogmaals, dat de gemiddelde Nederlander zich daar misschien wat minder op. Maar misschien kan wel opheffen. de leden van de omroep, hè? want die zijn er toch nog steeds behoorlijk wat. 3,5 uh, uh, miljoen 3,5 ja, miljoen. Ja, dat zijn er toch. Dat, die kun je niet zomaar weggooien. En, en die krijgen nu eigenlijk minder invloed. Hè? Want je bepaalt niet meer op basis van het ledenaantal hoeveel geld je krijgt. Max, uh, wat vind jij daarvan? Nou, het lijkt me vooral een totaal onwerkbaar plan. Ik, ik, ik hoop inderdaad dat het uitgelijk heeft dat de staatssecretaris zelf die kwaliteit niet gaat beoordelen, want dan zit je half. Vanwege Pyongyang en Noord-Korea natuurlijk. Uh, maar ik zie ook niet hoe de staf van de NPO dat kan doen. Ik bedoel, smaken verschillen. Dat spreekwoord bestaat niet voor niks. Wat is kwaliteit? Wat is originaliteit? Voor de ene is dat Jan Smit. Voor de ander is dat tegenlicht. Voor de derde is dat wie is de mol. Dus ik zie niet in hoe je kwaliteit kunt bepalen. Ja, nou, ja. Ik denk dat, er dus, dat, dat de publieke omroep naar een systeem toe gaat... zoals dat bij de commerciële omroep ook uh, werkt. Namelijk dat je op bepaalde avonden bepaalde programma's wil zien. Dus ik noem maar iets, dinsdagavond half tien, Nederland 3, altijd een reisprogramma. En dan mag elke publieke omroep daar... Nederland een drie voor... altijd op de S van die ook Bijvoorbeeld. <laughs> ja, <laughs> ja maar dan, dat, dat is wat anders dan kwaliteit natuurlijk. Dan, dan ga je het weer indelen en dan mooi, maak je mooie vakjes. En maar dan... dat zullen dus de, de netcoördinatoren doen, vermoed ik. Maar, maar zou kwaliteit ook op basis van kijkcijfers bepaald kunnen worden? Nou, ik zou het heel anders doen als ik de regering was. Ik zou dan omroepverkiezingen houden. Kijk, op zich, wat, wat Sander Dekker zegt van... er zijn 17 miljoen Nederlanders en de meerderheid is geen lid van een omroep... maar kijkt wel, daar heeft hij gelijk in. Dus geeft hij gewone kijkers die geen lid zijn, meer stem. Alleen, dat zou ik dan doen op een hele democratische manier. Hou eens in de vier jaar omroepverkiezingen. Verdeel ja. dan de zendtijd en laat het niet van bovenaf bepalen. Ja, Art Royaks, worden net Koen Abbehuis zeggen... Maar bij de NCV en de KRO zit het wel goed hè, met de kwaliteit. Uh, hoe zit het met de AVO? Nou, Zorgelijk, veel beter Zorgelijk. zit het daar natuurlijk. Wat denk je zelf? Nee, Ik denk dat de AVO met programma's... Ja, als je... Wie is de Mol bijvoorbeeld, wat ik mag presenteren... Uh, wel goed zit. En ik vind het aan de andere kant ook zo... dat in een tijd waar inderdaad 3,5 miljoen mensen... nog steeds de moeite nemen om lid te zijn van een omroep... dat je dat niet zomaar opzij kan schuiven. Ik denk dat er minder mensen... ik weet dat niet precies te cijfers, misschien Max wel... hoeveel mensen er lid zijn van politieke partijen bij elkaar opgeteld. Ja, maar minder. dat zal veel minder Omroepen zijn veel zelfs. meer leden dan politieke partijen, dat is veel droeviger. Ja, ja. Dus, dus wat dat betreft vind ik dat je die leden niet zomaar terzijde kan schuiven. Nee, Max, nou is er ook een discussie gaande woorden, meneer Wijfjes, er net nog even over, over: wel of geen amusement op de publieke omroep. Wat vind jij? Ja, wel. Wel ook. Het ja, nee, lijkt me niks uh, voor jou. Uh, ja, toch wel. Want je vermoordt de publieke omroep door te zeggen... het mag alleen maar uh, doen aan mooie, mooie dierenfilms en, uh, en buitenlandreportages. Dan wordt het een grachtengordel omroep. Een cultureel sterfhuis bouw je dan? Een cultureel sterfhuis. Dan krijg je zoiets als uh, PBS in Amerika. Dat heb ik vaak gezien in Amerika... Hartstikke ik was die ene, kijk, ene <laughs> kijker en mijn vrouw twee keer. Nee, maar die, die, die, ja, dat, die leiden een bestaan in een soort ghetto. Dat kan helemaal niet op tegen de grote netwerken. En dat krijg je hier ook, wat de, waar de VVD eigenlijk naartoe wil. Dit is weer een compromis met de PvdA, maar waar de VVD eigenlijk naartoe wil is... laat de commerciële alles doen wat de commerciële kunnen doen. En de rest uh, wordt dan een soort omroepmuseumpje. Uh, uh, ja. Die kant moet je niet op, denk ik. Ja, dus nou, daar ben je het mee eens? Uiteraard, ja. Nee, ik, ik, het lijkt mij, ik, ken, ik ken mensen in mijn familie of in mijn omgeving... die minder uh, waarde hechten aan programma's als Nieuwsuur uh, dan ik. Um, maar dat betekent niet dat zij niet bediend moeten worden... door de publieke ja. omroep. Zij kijken naar andere programma's dan ik. Maar ook zij. We zijn van iedereen voor iedereen, niet voor niks. Ja, als je het trouwens hebt over die ledenaantallen, dan is de AVRO, uh, daar gaat het nog heel goed mee. Hè? Ja. Dus voor jullie is het een relatief slecht nieuws... dan dat dat niet meer als criterium is. Ja, zeker omdat de AVRO gaat fuseren met de TROS. En dat zou volgens mij de grootste fusieomroep ja, zijn. Ja, dus zeker. op basis van ledenaantallen had die fusieomroep er beter voor gestaan uh, dan nu. Want wat ik begrijp is dat de omroepen normaal uh, zouden ze dus op basis van ledenaantallen budget krijgen. Het geld wordt gewoon minder. Zo ja. simpel is het. Dus uh, ja, wat dat betreft is dus het niet per se positief. Het is goed nieuws ja. voor de Vara, want de Vara heeft veel kijkers. De maar weinig dorp, leden. Wittman, maar ja. Weinig leden. Daar ja. zie je ook de hele avond de jakhalsen die bij ons schuldige burgers in de Alles op laten -lid gaan lid moeten worden. Ja. Ja. Ja. Dus dan zeg nog nog even voor de VARA, over dat geld. Ik weet, ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar in die brief staat uh, van, van de staatssecretaris... dat omroepen ook uh, zelf geld mogen genereren uit ja. de markt. Hè? Dus er wordt aan de ene kant bezuinigd, aan de andere kant mogen ze misschien wat bijbeunen. Uh, uh, mm -hmm. uh, is dat een, een goed idee? Ja, ik weet niet precies hoe dat dan ja, moet Ja, dat is nog, is nog niet dat helemaal dat duidelijk. Met DVD over, dat dvd-verkopen bijvoorbeeld of zo? Ja, of misschien uh, uh, door programma's te laten sponsoren. Flessen Ik weet het niet. Net, nou, als, ja. net als NRC Handelsblad. Maar is dat redelijk of... of is, is er dan sprake van concurrentievervalsing ten opzichte van nou, de commerciële? Ik zou er commerciële... ontzettend mee uitkijken, want voordat je het weet... Uh, wordt de publieke omroep een soort commerciële omroep... een soort SBS uh, 7 of SBS 8 met uh, gesponsorde programma's... Uh, programma's waaraan je niet kunt zien wie de sponsor is... Uh, sluikreclame. Het lijkt me nou net dat de publieke omroep dat niet moet doen. Ja, als je ja. niet kunt zien wie de sponsor is, dan is het nog vrij redelijk, toch? Dan is het niet... Dat nou, ik dat weet goed. ik niet. Er zijn, zijn gruwelijke programma's van RTL... Toch? die door Unilever... Koffietijd vroeger, die door Unilever gesponsord werden... waar Unilever ook uh, ja. sluipende invloed op had... zonder dat je dat kon controleren. zelfs de presentatoren. Ik geloof het ook. Ja. Katrien Kel moest eruit, geloof ik, van Unilever. En nee, hij de bij... Die, die, die, nou, die kant moet je met de publieke omroep absoluut niet op. Dus ik vind het helemaal geen goed idee van Dekker. nee oké okay. Gaan we even naar die religieuze omroepen. In ieder geval de kleine omroepen. Zendtijd voor kerken, RKK, de, de hindoeïstische eh, omroep. De, de boeddhisten, de joodse omroepen. Ah. Uh, die, die gaan het heel zwaar krijgen. En, en, en ja, waarschijnlijk zelfs verdwijnen. Art... Um, ja, Is dat iets waar je toch.? Want het is. Ja, ook zij bedienen een markt, zou je kunnen zeggen. Moet je ja, je er dan dat, toch bij houden? Ja, ik begrijp dat de redenatie daarachter van de staatssecretaris. is of van dit kabinet. dat religie achter de voordeur hoort. Dat vind ik een enigszins ridicule standpunt. Want voor, voor zover ik weet. staan alle televisies achter de voordeur. Ik heb er nog nooit een in een voortuin zien staan. Zo, dat betreft. Ja, is dit al soms? Ja, bij voetballen. Maar dat, dan zit je niet met z'n allen in de kerkdienst. naar de, in de voortuin te ja. kijken. En dan gaan we dan ook het woord God schrappen uit de troonreden? Dus het is een wat ridicuul uh, standpunt. om meer te zijn. Ja. Ga jij ze missen? Nou, op een katerige zondagochtend, na een lange nacht doorhalen... Zo'n een kerkdienstje mee. Dat is een gewoon compensatie. Ter, nou, niet ter compensatie, maar ter uh, humor. Dat is, voor sommige <laughs> humor, mensen zien dat ook ja. als amusement. Uh, ja, daar heb ik me wel eens aan, uh, aan overgegeven, ja. Max? Nou, ik zal Humans hier missen die uh, dit najaar nog een geweldige serie... over de media zelf, de hardbaarheid van de media zelf hebben gemaakt. Dat lijkt me nou een kerntaak van de publieke ja. omroep. Dat zouden de commerciële niet doen. En of de series van Paul Roos. Maar kan de NTR... De kan de NTR bij misschien gaan doen? Ja, kijk, het ligt iets ingewikkelder. Er werd al gesproken op aandringen van de vorige minister, uh, mevrouw Van Bijsterveld. Er, er, er zijn gesprekken tussen bijvoorbeeld Human en de VPRO... Maar nu wordt de bruidschat dus ingetrokken door het Paarse kabinet. Dus de VPRO wilde samenwerken met Human... maar dacht, uh, dat kan financieel ja. uh, op een fijne manier. En de klap die nu komt van dit nieuwe Paarse kabinet is... we trekken het geld in. Dat betekent dus dat als de VPRO door wil gaan met die besprekingen... zal de VPRO mensen moeten ontslaan om Human te redden. Dat gaat dus moeilijk worden. Ja. Ja, dus, dat zullen ze niet dus de dingen. samenwerking lijkt me een heel goed idee. Icon kan samen met de NTR. Human en Joodse omroep zouden samen kunnen... en de boeddhistische omroep zouden samen kunnen met de VPRO. Daar wordt ook achter de schermen over gepraat. Maar ja, als je de geldbuidel uh, intrekt, wordt het niks natuurlijk. Ja. Dus dat gaat dan ja, met name bij die omroep ook weer veel mensen... Uh, veel, veel banen ja. kosten. Uh, en er gaat veel kwaliteit verloren. Je noemde de Human, Icon, maakt ook mooie programma's. Ja. Volgen jullie de boeddhistische omroep wel eens? Of de Joodse omroep? Joodse omroep uh, volg ik heel veel... En ik vind dat inderdaad... Uh, uh, ja, het aardige van Nederland is toch die pluriformiteit. En daar horen die kerkgenootschappen ook bij. En de humanisten ook bij. En ik, ik vind inderdaad dit Paarse kabinet een beetje de neiging hebben... ook met de weigerambtenaar nog een aantal dingen... om uh, gewoon te zeggen, joh, religie hoort er niet bij. Je hebt liberalen en je hebt sociaaldemocraten. En dat moet genoeg zijn in Nederland. Ik ben het daar totaal mee oneens. Ja, moet er dan toch nog een soort herverdeling komen... dat, dat de omroep als de Caron en de NCRV ervoor zorgen... dat RKK en ICON ook nog wat te doen krijgen? Nou, volgens mij is de bedoeling dat dat dan samen gaat. Er worden allerlei, ik heb de brief net uh, in uh, recordtijd tot me proberen te nemen. maar ja. Er worden allerlei prachtige politieke termen opgeplakt. Uh, uh, er wordt gesproken over waarborgen, checks and balances, et cetera. Dus daar moet goed naar gekeken worden. Maar in de praktijk zal het dan moeilijk blijven. Want je gaat jezelf niet wegbezuinigen. Als je als KRO dat de RKK moet opnemen... en je moet inderdaad daarvoor min, uh, mensen ontslaan... of je ja. mag minder eigen programma's maken. Zo ver toch lastig om over je eigen schaduw heen te springen. De solidariteit niet, waarschijnlijk. Ik. ja. Nee, dus uh, die Er omroepen... staat, staat veel meer op het spel. Want hij leidt de aandacht met zijn mooie ideeën over kwaliteit. Ik vind het toch een beetje praatjes voor de vaak. Hij leidt de aandacht af van die 300 miljoen bezuinigingen. Ja. En dat gaat er ook bij de VPRO hakken. Bij de VARA inhakken. Bij de omroepen die juist het hart van de ja. publieke omroepen verdedigen. En dat probeert gaat weer ten koste van die kwaliteit. Die kwaliteit. Ja. Dus het is een beetje. Ja. Zeg je nou dat de AVO niet tot het hart ja. van de publieke oh, omroepen? Van ja, nee, nee. Hij vergat hem gewoon. Art is en Max van Wezel, dank jullie wel. Libre van Tsukero was dit. We gaan uh, de Nationale Nieuwsquiz spelen. En dat doe ik vandaag met Erik Zelstra uit Utrecht. En jouw vader, Erik, was hier dinsdag. Klopt, ja. Dinsdag. En die heeft de beste stand tot nog tot toe in dinsdag. deze week ja. neergezet. 70 punten. Daar moet je overheen. Heb je, heb je met hem gesproken? Tussendoor waarschijnlijk. Wel. Ja, we hebben gisteren nog even samengezeten en het nieuws nog even doorgenomen. Nee, Tussen ja, de ja. gedichten door. Precies, ja. Maar je hebt het nieuws door. Hij heeft je geholpen. Hij heeft me geschreven, geholpen. Hij heeft de, de te concurrentie tevoren, rijden, geholpen. Ja. Wat aardig van hem. Goed, nou als het jou lukt nieuwscanner van deze week te worden, uh, dan uh, pak jij die 300 euro en niet je vader. Uh -huh. uh, het kan dan morgen nog iemand anders worden trouwens. De hoogste score, nou we zeiden het al, was 70 punten. In de eerste ronde uh, moet je zoveel mogelijk punten zien te vergaren en die worden dan vermenigvuldigd met het aantal goede antwoorden in de tweede yep, ronde. Je kent yep, het duidelijk. ongetwijfeld. Ik zou zeggen, we gaan beginnen met de quiz. Veel succes. Dank je wel. De nationale nieuwsquiz. Gisteravond zong een groot vrachtschip naar een aanvaring met een containerschip. De golven waren meters hoog. Het moet in ieder geval een enorme klap zijn geweest. Het schip is in een kwartiertijd gezonken. Een ramp van deze omvang maakte ze nooit of zelden mee. Aan boord waren 24 bemanningsleden. Vier van hen zijn overleden, 13 konden worden gered. Het zoeken gaat dus door. Het zeewater is 10 graden. Het zal het zoeken zijn naar de lichamen van de zeven vermisten. Als iemand er nog zou overleven, zal het echt een klein wonder zijn. Ja, een heftig ongeluk, dus gisteren op de Noordzee. Door een botsing met een containerschip is een vrachtschip dat auto's vervoert gezonken. Uh, hoe heet het vrachtschip dat gezonken is? Uh, het was de Baltic uh, Ace. Ja, dat is een goed geantwoord. Het gezonken schip voer onder de vlag van welk land? Uh, dat vroeg onder de vlag van de Bahamas. Ja, dat klopt ook. Gaat lekker. We gaan naar vraag drie. Ik lees nu een kop voor uit een krant. En de vraag is: waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop nu eerst. Puzzelen voor gevorderden. Gaat dit over het CBS en het SCP... hebben de stijging van de armoede in Nederland uitgerekend... toch komen beide partijen met net iets andere cijfers. Mm -hmm. Staatssecretaris Kleinsma staakt de poging om te achterhalen... waar de verdwenen pensioenmiljarden naartoe zijn gegaan. En drie is na twee jaar passen en meten verandert zondag een derde van de reistijden op het spoor. Oeh, ik ga voor optie, uh, optie twee. Dan uh, heb jij niet goed gekozen, want het was uh, optie 3. Dit het gaat over het spoor. Uit Spits is dat nieuws. Het is het resultaat van een gigantische puzzel met 3000 treinen... ...5500 machinisten en conducteurs, 402 stations... ...en 1,2 miljoen treinreizigers per dag. Vraag 4. Naast de nieuwe dienstregeling... ...worden er zondag ook nieuwe stations geopend. Om hoeveel stations gaat het? Om um, vier stations. Het gaat om zeven stations. Onder meer bij Groningen Europark, Hoevelaken en Dronten. Je hebt tot nog toe twee punten... Dus nog even door. Maar even goed je best doen. Vraag 5. We laten een fragmentje horen en de vraag is: wie is hier aan het woord? De insteek, zowel van, voor de club, van de club als van mij, was positief. Ja, en dan, dan is het niet zo moeilijk. Wie was dat? dat is Ronald Koeman? Dat is Ronald Koeman. Hij zei: Dit is niet zo moeilijk. Volgens mij was dit voor jou ook niet zo moeilijk. Hè? Vraag 6. Een andere voetbalclub zorgde gisteren in de Champions League voor een unicum. De club is namelijk als eerste titelverdediger in de geschiedenis... die al uh, voor de achtste finale is uitgeschakeld. Uh, welke club bedoel ik? Uh, dat is Chelsea. Dat is Chelsea, dat klopt. Um, en ze hebben gisteren wel goed gewoereld, dik gewonnen, maar ze gaan toch niet door. We gaan naar vraag 7. En, uh, bij deze vraag krijg je de kans om de score nog wat op te vijzelen... want er zijn maximaal vier punten te verdienen. Ja. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen wij? Het gaat om één term. Als je het antwoord denkt te weten, dan moet je stop zeggen... maar dat moet je ook weer niet te snel doen... want daarna nee. krijg je geen kans meer. Dus als je het verkeerde antwoord geeft, dan is het meteen afgelopen. Ik zou zeggen, succes. Vier, verstand en eenvoud zijn dit keer bij mij ver te zoeken... 3. Dit besluit vind ik disproportioneel en onrechtvaardig. 2. Op Aziatische golfbanen maakte ik afspraken die ik helemaal niet had mogen maken. 1. Um, ja. Ik heb een mega boete gekregen voor het vormen van kartels in de tv-markt. Ja, stop. Uh, Philips. Kartels. Ja, het antwoord is Philips. En dat antwoord is goed. Uh, sense and simplicity is de slogan van Philips, dus uh, eenvoud uh, en verstand... Nou, die waren een beetje ver te zoeken. Ja, verder heb je het nieuw, nieuws al gevormd. De Europese Commissie ontdekte dat Philips met zes andere bedrijven al tien jaar lang verboden prijsafspraken maakte. Hmm. Ze krijgen samen een boete van anderhalf miljard euro. De hoogste die Europa ooit heeft opgelegd. Jij hebt ja. vijf punten gehaald. Dat betekent dat je er zometeen vijftien nodig hebt vijf, om te scoren. Dat is uh, vijf meer dan je vader. Die had er volgens mij tien goed. Maar het kan. Het kan nog steeds. Moeten we heel hard ons best doen. We gaan ons best doen. Tot zo, Erik. Volkomen gebrek aan historisch besef van de hertog van Gelre... en de hertog van Brabant en de graaf van Holland, de bischop van Utrecht. En wij zijn daar gewoon heel erg boos over. Dan denk ik, uh, ja, dan... dan uh, om maar de woorden van uw gebrek, gesprekspartner te herhalen, uh, beroep toeteren. Hallo, als je het goed bekijkt... dan is het eigenlijk een patriotische partij uit de tijd van de patriotten. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Armoede in Nederland neemt snel toe. Dat blijkt uit het rapport Armoedesignalement 2012 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En het einde is nog lang niet in zicht, want uit voorzichtige berekeningen blijkt dat de armoede de komende jaren alleen maar zal stijgen. Moet Rutte 2 per direct met een plan komen om de armoede tegen te gaan of wordt er genoeg gedaan om de armen in Nederland te helpen? De stelling waarop u kunt reageren is dus Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat SMS naar 7070 kost u wel 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. En u kunt ook stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars hek standpunt. Om half twee is te gast mevrouw Karaboe... Ik weet even niet meer, Dat staat er niet bij. Van de Socialistische Partij. Ja, Erik Seilstra... Vijftien uh, vragen moet je goed hebben, ja. dus uh, we gaan gaan, wat. ik ga, ga zo snel mogelijk lezen. Dat zal je vader ook niet erg vinden, want hij is natuurlijk ook blij als de zoon wint. Uh, we gaan beginnen en uh, nou ja, laat de vragen uh, uitgesteld ja. worden, want uh, dat moet ik doen. En uh, ik geef ook steeds het goede antwoord als het oud is. De nationale nieuwsquiz. De luchtmacht van welk land is klaar om chemische wapens in te zetten tegen de eigen bevolking? Wie vertrekt volgend jaar als voorzitter van Bouwen Nederland? Joko Brinkman. Beide waren goed. De knieblessure, die welke Argentijnse voetballer gisteren opliep, lijkt mee te vallen. Uh, Messi. Messi is goed. Hoe, de Amerikaanse, uh, hoe de Amerikaanse bank, heet de Amerikaanse bank die 11.000 banen gaat schrappen? Uh, Citigroup. Goed. Dus de, de, de spanning bij het presidentiële paleis van president Morsi in welke stad blijft stijgen? Uh, Cairo. Klopt. Hoe heet de bassin van Modebelt Vogue die getipt wordt als VS-ambassadeur? Pas. Anna Wintour. Het college van welke gemeente wil opheldering over de bijna botsing van twee passagiersvliegtuigen? En Uit geest. Er is een vooronderzoek gestart naar de slaande beweging die welke PSV-speler heeft gemaakt richting ICD-Denny Hoessen. Uh, pas. Marcelo, uit onderzoek blijkt dat welke Europese toeristische attractie... door toeristen als de grootste tegenvaller wordt uh, beschouwd? Een uh, Mannekepis, klopt. Van welke ploeg hebben de Nederlandse hockeyers... in de kwartfinales van de tr Champions Trophy met 2-0 gewonnen? Uh, Nieuw-Zeeland. Klopt. De Tweede Kamer wil af van bedrijven die profiteren van ons belastingklimaat. Hoe worden zulke, zulke soort firma's genoemd? Eh... Uh, uh, uh... De sfeer, Klopt. Welke partij vindt dat de accountants in het onderzoekrapport... naar, Amar naar amarantis te veel buiten schot zijn gebleven? kunt u, kunt u stellen? Welke partij vindt dat de accountants in het onderzoekrapport... naar amarantis te veel buiten schot zijn gebleven? Uh, van de VVD. De Rotterdamse politie heeft deze week als wat verklede agenten ingezet... om zo verdachte situaties uh, te observeren? -pieten? Zwarte Pieter. Lokpieten. Lokpieten. Klopt. De NAVO is zeer bezorgd over het voornemen van welk land om een raket te lanceren. Nou, kunt u ze nog een keer en <laughs> dat mag. Dit is de laatste: de NAVO is zeer bezorgd over het voornemen van welk land om een raket te lanceren? Uh, Noord-Korea, dat klopt, dat is goed. Ik denk dat 15 uh, nee. niet gaat. Is je kan in ieder geval thuis zeggen dat je de tweede ronde net zo goed gespeeld hebt als je vader? 10, uh, 10. Je ah, hebt het goed, 10, goed. 10 goed, maar omdat hij de eerste ronde beter speelde, heeft hij 70 punten en jij 50, dus hij blijft voorlopig aan de leiding 30. staan ja. Um, en uh, ja, dat betekent dat jij gewoon met onze vaste prijs naar huid gaat. Hè? Dat nou, is uh, leuk. de lunchradio, het lunchpakket. En uh, nou, nog wat dingen, een trommeltje krijg je mee. Dat is ook allemaal de moeite waard in twee kaarten voor beeld en geluid. Hè? Ja, dat is leuk. Ik wens jou een prettige dag nog, ondanks dit verlies. En veel doe de goed aan je vader, als je hem weer spreekt. Ga ik doen. Goed, dit was het eerste deel van lunch. Wij zijn zometeen bij je terug. En dan ook nog daarna standpunt NL. Met als stelling Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. 0800 1101, als u wilt bellen, dat kan nu al. We gaan er zo even plaats maken voor het nieuws. En zijn bij u terug om kwart over één. Tot zo. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. Nieuwe antistollingsmiddelen worden sinds een week vergoed. Ik vind die geneesmiddelen echt een verrijking van het arsenaal. Niet alle patiënten zijn er blij mee. Nauwelijks nadat ik de tweede pil s'avonds genomen had. Je kan wel zeggen, uit alle openingen van mijn lichaam gutst het bloed naar buiten. En dokters ook niet. Als een patiënt plotseling binnenkomt met een bloeding... rest de spoedarts niets anders dan toe te kijken... ten slechtste geval om de patiënt te overlijden. Waarom zo'n haast bij de minister? En waarom een geheim contract met de farmaceuten? Argos, zaterdag om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 autoverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouderloekie 2012 Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de liveshow? Ga dan nu naar Stergouderloekie.nl en stem! Ik zie u graag 19 december, half 9 Nederland 1 Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen ja!